8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Telecombedrijf Vodafone wil voortaan publiceren hoe vaak het verzoeken van de overheid krijgt om tabs of gegevens van klanten. Zo kunnen consumenten zien hoe veilig hun telefoon- en internetgegevens zijn. Het gaat om verzoeken die het telecombedrijf krijgt van justitie en de inlichtingendiensten. Het bedrijf heeft een brief gestuurd aan de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie. Vodafone roept de overheid op transparanter te zijn over telefoon- en internettaps. Dat is volgens het bedrijf nodig om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten. Het besluit van minister Plasterk om aan te blijven is bij veel mensen slecht gevallen. Uit een onderzoek onder de leden van het opiniepanel van vandaag blijkt dat 58% van de ondervraagden het een slechte zaak vindt dat de minister op zijn post bleef. Een ruime meerderheid heeft er geen begrip voor... dat Plasterk in oktober vorig jaar in Nieuwsuur... verkeerde informatie heeft gegeven. Hij zei dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... 1,8 miljoen metadata van telefoongesprekken in Nederland had verzameld... terwijl hij dat niet zeker wist. Vorige week maakte Plasterk duidelijk... dat Nederland zelf deze gegevens had verzameld. De vakbonden hebben een akkoord gesloten met Flora Holland. Het veilingbedrijf wil 200 banen schrappen omdat er minder werk is... Werknemers voeren acties voor een beter sociaal plan. FNV en CNV zeggen dat er nu met het akkoord een solidair sociaal plan ligt. De ontslagvergoeding is verhoogd en mensen die worden overgeplaatst... krijgen een betere regeling voor reiskosten en reistijden. De vakbonden gaan het akkoord met een positief advies voorleggen aan hun leden. Het weer, het regent en er staat veel wind. Aan de kust kan het tijdelijk stormen, windkracht 9. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 5. Morgen vallen er buien en wordt het ongeveer 7 graden. Vrijdag blijft het grotendeels droog. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Aan de Westkust komen zware windstoten voor... waar het verkeer af en toe last van heeft. Er is een ongeluk gebeurd bij Knoopert Ippenburg. En dat merk je nu op de A13 A4... komende uit Den Haag richting Rotterdam. Al valt de file op dit moment nog mee. Het treinverkeer ligt stil door een aanrijding... tussen Den haag mariehoeven en Leiden Centraal. De vertraging daar is meer dan een uur. Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Goedenavond bij 1 op straat. Wij brengen het rauwe nieuws, de naakte feiten, ongecensureerd. En vooral met de betrokkenen zelf. Sinds 1 januari moeten illegalen een eigen bijdrage van 5 euro gaan betalen als ze medicijnen nodig hebben. In Utrecht willen ze ervan af. Het brengt de gezondheid van ernstig zieke mensen in gevaar die van de broodnodige zorg moeten afzien omdat ze het niet kunnen opbrengen die 5 euro. Ze hebben immers ook geen inkomen en mogen ook niet werken. In Amsterdam zijn ze er ook niet blij mee met die eigen bijdrage. In Rotterdam klinken er eveneens protesten. Maar het is landelijk beleid, dus hoe lossen we deze dissidente gemeentes? Hoe lossen die dissidente dat nu op die zich niet aan het landelijke beleid houden? Nogmaals lobbyen in Den Haag, het zelf betalen of zijn er nog andere creatieve oplossingen? We praten daarover in hartje Utrecht en u kunt uiteraard meepraten. Moeten illegale 5 euro betalen voor hun medicijnen of levert dat gevaar op voor hun gezondheid? U kunt bellen met 0800 1121. Mailen met 1opstraat.nl of twitter naar 1opstraat. U kunt ons ook zien. Ga dan naar de website 1opstraat of radio1.nl. Maar eerst gaan we naar Groningen. Frank Wilaert. daar wordt een inhaalwedstrijd gespeeld. FC Groningen tegen FC Zwolle. Waait de bal daar van het veld met die windkracht of vliegen ze er nog in? Nou, het waait hier nog niet zo heel erg hard. We zijn een kleine 20 minuten onderweg. Het is Groningen tegen Twente. Dat uh, wedstrijd die op 26 januari. Werd afgelast omdat het hier ongelooflijk voort terwijl het in de rest van Nederland een graadje of 7 was. En iedereen dacht dat het hier allemaal wel door zou kunnen gaan. Maar het sneeuwde toen hier ook nog. Het was glad op de weg hier naartoe. Kortom, deze wedstrijd kon toen echt niet doorgaan. En wordt vandaag dus ingehaald. Het staat intussen 1-0 voor Groningen. Doelpunt A Dorian. En sinds die 1-0 heeft de Twente de bal vooral gehad. En die bal rondgespeeld. En een aantal keren geprobeerd in het strafschopgebied van Groningen te krijgen. Alleen lukt dat nog tot nu toe nog niet zo heel erg. Grote kansen. Heeft Twente nog helemaal niet gehad in deze eerste 20 minuten. Wel de bal dus, maar ze staan ook met 1-0 achter. Omdat ze in de eerste 5 minuten een aantal keren ongelooflijk knullig stonden te verdedigen. En Adorian is degene die dat heeft afgestraft namens FC Groningen. 20 minuten onderweg dus 1-0 voor Groningen tegen Twente. Dankjewel Frank Wielaert bij deze inhaalwedstrijd tussen FC Groningen en Twente. Wij zitten hier zoals gezegd in de bus Hartje Utrecht. Het is hier stervenskoud buiten het regent pijpenstelen. En we hebben het over die 5 euro eigen bijdrage die illegale moeten gaan betalen vanaf 1 januari. Bij ons in de bus zit ook hoor, uh, En we gaan zo direct met jou praten. Maar misschien moeten we eerst voor de luisteraar nog even uitleggen... want het is natuurlijk een beetje raar als ik zeg... illegale moeten een eigen bijdrage gaan betalen voor hun medicijnen. Want de zorg is natuurlijk voor niemand gratis... en ook zeker niet voor illegale. Ze moeten zelf al hun kosten betalen... maar sinds 1 januari is daar die 5 euro eigen bijdrage... voor medicijnen bijgekomen... Per recept. Als een arts of apotheker zijn geld niet krijgt, want hij dat niet kan innen bij de illegaal, dan kunnen ze dat de declareren bij het college voor zorgverzekeringen. En um, in Den Haag zeggen ze dat is vooral ingevoerd omdat er afgelopen jaren is gebleken dat illegalen hun eigen bijdrage en hun medicijnen helemaal niet betalen. Dus die vinden het helemaal terecht. Maar Geber, we gaan met jou praten. Jij bent illegaal. En um, nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd waarom je in Nederland bent. Nee. Ik ben een uh, probleem in mijn land. Ik uh, kom uit Armenië 2009 uh, i, uh, januari. Ik was in het Centrum uh, vier jaar en elf maanden. Uh, in, uh, mijn uh, procedure, uh, ja, uh, en ik kan niet blijven uh, straat. Okay, ik, dus je bent uitgeprocedeerd, je komt uit Armenië, je hebt een tijd in een asielzoekercentrum gezeten ja. um, en je bent ziek, want je gebruikt medicijnen. Welke medicijnen gebruik, ja, gebruik jij? Ik uh, heb suikerziekte. Ik gebruik de insuline. Uh, ik krijg uh, um, krijgen uh, uh, insuline, naaltjes, uh, uh, nodig uh, 5 euro, maar ik heb niet uh, geld uh, uh, geen geld uh, uh, ik mag niet uh, werken. Uh, yeah. En even, suikerziekte, diabetes, insuline nodig en uh, goede naalden, hoeveel zou jij per jaar kwijt zijn? Want het gaat per recept, hoe vaak heb je dat nodig? Eén keer per week zo'n nieuw recept, één keer per maand? Ja, per, per maand eet, uh, ik 15, uh, 20 euro en, uh, Dus vier nodig. recepten, 20 yeah. euro keer yeah. 12. Yeah. En hoe, jij zegt net, ik kan het niet betalen, maar hoe kom je dan aan je medicijnen? Eh, eh, mij helpen een uh, stil organisatie, ja? eh, eh, van 5 euro ik krijg een uh, van stil oké, okay, nou dan gaan we zo direct nog even verder uh, op door wat stil dan precies uh, is nou weten ook misschien niet alle luisteraars wat er gebeurt als jij je medicijnen niet neemt wat gebeurt er dan met jou? Ja, wanneer ik niet gebruik insuline voor mij, uh, ik ga dood ja? dat is uh, voor, voor mij heel belangrijk ik, regular, ik gebruik en insuline en uh, eten. Uh, yeah. Zonder jouw medicijnen, Kewar uit Armenië, ga jij dood. Heb yeah. je daar stress over dat er misschien een keer geen medicijnen voor jou zijn? Dat er niemand voor jou garant staat? Ja, uh, yeah, stress. Uh, voor, voor mij, ja, yeah, stress. Wanneer ik uh, niet gebruik insuline... Uh. Of gebruik, of stress, ja. Altijd uh, laag, hoog, dat is het probleem. En dan ben je wellicht ook nog bang dat je uitgezet wordt, of niet? Loop je de kans dat als de politie nu langskomt... dat ze je in het busje gooien en het land uitkwakken? Uh, um, mag je, als de politie jou nu tegenkomt, mag je dan blijven... of word je dan op een vliegtuig gezet? Uh, mm, nee. Dat niet? De, waar woon je dan nu in? Ja, in... uh, nu ik woon, eh, uh, is het toevlucht, ja, eh, uh, stilorganisatie, help mij. Uh, ik, uh... Nou, de, de Stil-organisatie uh, Stil al een paar keer genoemd. Bij ons in de bus van Eén op straat zit ook Margreet Jenezon. Zij is oprichter van Stil, al een paar keer genoemd. En dat is een organisatie die dakloze vluchtelingen helpt. Um, nou, we hebben hier Kewar in de bus. Um, dat is een voorbeeld van een van de mensen die jullie helpen vanuit de organisatie. Om wat voor mensen gaat het nou die bij jullie komen, Margreet ja, de meeste mensen die bij ons komen die zijn als vluchteling naar Nederland gekomen. Ze dus komen gewoon uit landen waar oorlog is of die problemen hebben. En ze vragen asiel hier aan. En de meesten die bij ons komen zijn afgewezen en worden dan op straat gezet. De meesten kunnen niet uitgezet worden en kunnen ook niet terugkeren. Een enkeling gaat dezelfde straat op. Dus uh, dat zijn mensen die hier niet mogen zijn en die mogen zich niet verzekeren tegen ziektekosten. Dus die mogen niet werken, geen recht op uitkeringen. Dus die hebben over het algemeen hebben ze helemaal geen inkomen. En ze dus mogen daarnaast daarom... ook niet werken. Nou, is het ook zo um, dat niet alle uh, mensen in deze doelgroep ziek zijn? Om hoeveel mensen gaat het totaal in Utrecht van deze mensen die jullie als stil uh, ondersteunen? Ja, wij helpen nou, 350 mensen ongeveer met medische zorg. Dat is onze organisatie. En in totaal 500 mensen bij de andere organisatie die wij kennen. Dus bij ons heeft het bijvoorbeeld... Uh, We hebben in de eerste week van het jaar geteld hoeveel wij daaraan betaald hebben. Want, want wat wij eigenlijk gedaan hebben is... voor de mensen die echt kwetsbaar zijn... en die echt een heel belangrijke medicijnen nodig hebben... hebben wij gewoon betaald, die 5 euro. Dus moet het moet per medicijn, per recept... Sommigen moeten 20 euro per week betalen, bijvoorbeeld. Omdat ze vier re recepten of vier medicijnen nodig hebben. Nou, is niet iedereen ziek, maar je zegt 350 mensen wel, van de, uh, degene die wij als organisatie in Utrecht kennen. Um, hoe los je dat nu op? Je zegt wij betalen dat. Waar betaal je dat dan van? 5 euro per keer, per persoon, 350. Nou, kan behoorlijk oplopen. Ja, eerlijk gezegd voel ik me, of voelen wij ons echt moreel, moreel klemgezet of gechanteerd. Want als, zo iemand als deze meneer, als die voor je neus staat... en je weet dat als hij die medicijnen niet krijgt, dat hij doodgaat. Er zijn ook mensen die, waarvan we weten... als ze medicijnen niet krijgen, dan worden ze psychotisch... dan worden ze gewoon eigenlijk psychisch doorgedraaid. Dat maken we nu al af en toe mee, maar dat zou dan nog veel erger worden... en heel veel vaker voorkomen. En dan voel je je verplicht te betalen. Maar we hebben het geld deze niet. Desdachts uit je eigen zak. Ja, ik, heb het, ik heb het toevallig wel al een keer zelf betaald. Maar heb ik gelukkig teruggekregen. maar In principe... Ja, er zijn dus, ik, ik krijg ook berichten uit het hele land. Er zijn mensen die voelen zich verplicht te betalen... en die hebben het helemaal niet. Zoals een katholieke meneer, een pastor... die betaalt uh, 80 euro per maand. Die stuurde echt een mailtje van... dat kan ik helemaal niet betalen. Maar ik kan ook die mensen niet zomaar wegsturen... Als het echt hele dringende noodzakelijke medicijnen zijn. Dus datgene wat in Den Haag bedacht is in de werkvloer van het leven van GEVAR. En ook wat jij vaststelt, Margreet, vanuit jouw organisatie Stil, zie je de ellende. We hebben ook Boeska Dibi hier in de bus. Welkom. PvdA Utrecht vertegenwoordig jij. Sta je op de lijst voor de komende verkiezingen? Ja, inderdaad. Verkiesbaar. Nou, goed je best doen dan, want dan kunnen de luisteraars <laughs> allemaal nog op je stemmen. Ja, jullie maar... willen ook hier in Utrecht en vanuit de PvdA van dat de eigen bijdrage wordt ingetrokken. Waarom willen jullie dat? Um, nou ja, de reden is eigenlijk dat uh, wij als PvdA niet willen... dat wij hier een groep mensen hebben die ernstig ziek is en op straat belandt. Dat is de reden. We kregen op een gegeven moment signalen van inderdaad net zoals deze meneer... ziek, uh, niet kunnen betalen en uh, vervolgens uh, nog zieker wordt... Um, ja, ik, ik vind het een, een hele uh, vervelende maatregel. En uh, wat ik het college gevraagd heb is om uh, te het kijken... Het college van zorgverzekeraars bedoel Nee, uh, ons college. Jullie college? Ja, college, ja, college van burgemeester Utrecht. en wethouders. Inderdaad, ja, ja, ja. Um, gevraagd om uh, um te kijken naar oplossingen. Uh, want uh, ja, wat ik net zei. Wij willen niet een groep mensen die uh, uh, ernstig ziek is op straat laten. Ook vanuit je zorgplicht willen, niet, willen we dat niet. Maar ook vanuit menselijk oogpunt willen we dit niet. En als je het dan over financiën uh, hebt. Dan is het uit financieel oogpunt ook niet uh, wenselijk. Dus het heeft heel veel verschillende kanten. Maar het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat wij uh, gewoon als college. Als gemeenteraad niet moeten willen dat ernstig zieke mensen op straat belanden. Ja, en hun medicijnen niet krijgen. Niet. Maar goed, Geber zegt ik ga gewoon dood als ik mijn medicijnen niet krijg. Nou is het wel zo dat de minister vraag heeft gekregen. Ook van de P van de A van jouw collega's ja, in de klopt. Tweede Kamer. Ja. Mevrouw Mai en Bouwmeester. En in de beantwoording van die vraag geeft ze eigenlijk aan. Dat uh, het zo is dat die eigen bijdrage is ingevoerd. Om eigenlijk de mentaliteit van de illegale te veranderen. Want vroeger hoefden zij eigenlijk ook niet zo heel veel te betalen. En ze moesten het wel, maar ze deden het niet. En er was een soort praktijkervaring, ook bij apotheken. Uh, omdat iedereen toch wist vanuit de illegale community... het wordt wel voor ons betaald... dat niemand uiteindelijk zijn medicijnen betaalde of zijn zorg betaalde. Sta je niet een klein beetje achter die mentaliteitsverandering die er moet komen? Nee, want het is helemaal niet aan de orde. Um, allereerst even over de, de landelijke vragen. Daar hebben inderdaad uh, Kamerleden van ons uh, vragen over gesteld. Uh, het antwoord is heel matig. Want inderdaad wat u zegt, uh, de, de minister zegt... ja, het is een mentaliteit en ze willen niet betalen... Het is helemaal niet aan de orde. Als je kijkt naar deze mensen, die hebben echt niks. Die hebben geen inkomen, uh, geen eten, geen huisvesting. Die hebben ook helemaal geen recht op uitkeringen. Dus die hebben geen inkomen. Dus dan is het ook niet logisch om te constateren... dat zij iets moeten betalen. Want als jij iets niet hebt, dan kun je er ook niet aan bijdragen. Hadden ze dat wel, dan had ik die vragen niet gesteld. Um, mentaliteitsverandering. Ja, nogmaals, als je niks hebt... dan valt er helemaal niks te veranderen in een mentaliteit. Je bent ziek, je hebt medicijnen nodig... Uh, je gaat naar een apotheek dan heb je die medicijnen ook gewoon nodig. Maar toch dus zijn er ook, en dat bleek ook uit dat college van zorgverzekering die daar onderzoek naar heeft gedaan, zijn er echt zeker illegalen die de afgelopen periode dat wel hebben kunnen betalen. Dus mm ze -hmm. ja, gewoon naartoe kan. in staat waren en de ja. schattingen zijn dat een derde van de illegalen daar best toe in staat zou kunnen zijn. Dus dan valt het toch allemaal reuze mee. Maar goed, het is niet zo dat uh, ze een inkomen hebben. De, de mensen waar u het over heeft, dat, uh, waarschijnlijk krijgen ze iets van. Nou ja, u hoort het net stil, u Werkt draagt iets bij. bij. Of, kan, dat zou kunnen. Maar is dat dan een wenselijke situatie, denk ik dan? Maar oké. Okay. Maar als je het bekijkt over de hele groep, het, het, het, het, ja, die mensen hebben gewoon geen inkomen. En ja, en dan denk ik, ja, ze kunnen dan weer gaan lenen. Of, maar dat is, ook niet, um, dat is ook geen wenselijke situatie. Ik denk dat we gewoon uh, echt uit menselijk oogpunt gewoon moeten zeggen van ernstig zieke mensen willen we niet um, en daar, bet daar betalen en dat moet te voorkomen dus ja, u bent absoluut tegen die 5 euro eigen bijdrage en u gaat dat vanuit Utrecht proberen te regelen zeker we hebben ook aan de telefoon Jolanda de Bond VVD Alkmaar, welkom Jolanda ja dankjewel jij je bent ook zelf werkzaam in de gezondheidszorg dus niet uh, zomaar alleen maar gemeenteraadslid, maar iemand met kennis van zaken um, hoe sta jij erin? Ja, ik, ik luister nu even naar de dames, maar ook naar Gabor die uh, zijn verhaal doet. Wat hij ongeveer als eerste vertelt, is dat hij uitgeprocedeerd is. Dat betekent dat hij weg zou moeten uit de grond. Dus ook niet op straat zou hoeven te, te leven. Hij zou ook een andere keus kunnen maken. Dat doet hij niet. Dan kom je in de situatie dat je de, dat je de ernstig zieke mensen op straat gaat krijgen. Daarvan zegt mevrouw Dini van ja, maar dat willen we niet. Nee, we willen ook geen ernstig ziekte mensen op straat. Maar het zegt natuurlijk, het, het probleem wat wordt aangepakt door de Partij van de Arbeid ligt wat mij betreft een stap eerder. Uh, je kan wel zeggen van die vijf euro, die moet eraf. Maar volgens mij moet je het ook anders aanpakken om te voorkomen dat de uitgeprocedeerde mensen op straat belanden en dan in het illegale circuit belanden. Dus maar hoe zou je dat dan willen doen met vrouw de bond? Nou ja, kijk, volgens mij moet je daar wat streeter in optreden. Maar ja, in de coalitie zoals die nu is... blijft het natuurlijk behoorlijke compromissen maken... tussen enerzijds de Partij van de Arbeid... die vindt dat de VVD uh, niet menselijk genoeg is... en de VVD vindt dat de Partij van de Arbeid uh, te veel de randen opzoekt... om de mensen die uitgeprocedeerd zijn in Nederland te houden. Daar ligt wat mij betreft wel... En dingetje, dat allemaal dan dat over de hoofden van de illegale heen. Gabor, mevrouw De Bond uit Alkmaar zegt eigenlijk... ...jij kan ook andere keuzes maken. Je bent uitgeprocedeerd. Um, wat doe je hier eigenlijk nog? Kan je daarop reageren? Uh, ik, je hebt tegen kabot, toch? Ja. Tegen kaboor? Of ja. niet? Ja. Ik heb niet ideaal ik, uh, wat doen? ik Voor mij uh, moeilijk. Uh, je hebt geen andere keuze, je kan nee, niet terug naar Armenië, je kan nee. ook. jij kan nergens anders nee. heen. Ja, nee. Want wat vind je dan mevrouw de Bond? want jij zei hij kan ook andere keuzes maken. Welke opties heeft hij dan in jouw gedachten? Nou, in mijn gedachten is als je uitgeproefd bent, uh, want ik las ook even van stil dat hij ook nog mensen voor een tweede ronde uh, zeg maar om een, uh, een verblijfsstatus te krijgen hier houdt als die procedure. Payboy uh, is daar mogelijk mee bezig, dat weet ik niet. Hij uh, uitgeprocedeerd is, dat die, die, die beslissing wordt in het land van herkomst. Oké. Als niet kan aantonen, dan komen niet. De, de, de nou, lijn is heel nee, erg slecht, uh, mevrouw de Bond, dus we komen zo ik direct ik weer even verstaan. bij. U. De lijn is heel erg slecht. Misschien komt dat door die enorme wind die door Nederland waait. Maar de lijn is slecht. Dus we komen zo direct weer even bij u terug. Um, nou is het wel zo dat u, mevrouw Margreet uh, van Stil... al de hele tijd het woord wilde hebben. Wat wil u vertellen? Uh, nee, ik wil af en toe reageren. In ieder geval nu... Uh, we, ja, er zijn natuurlijk... Uh, de meeste mensen worden op straat gezet. En die kunnen ook het land niet uitgezet worden. Dus dat is één ding... Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een heleboel mensen die alsnog asiel krijgen. En dus dat betekent dat misschien in de eerste procedure het niet helemaal goed ging. En als ze op straat gezet zijn en ze mogen niet werken en geen recht hebben op inkomen. En ze gaan dood als ze geen medicijnen krijgen. Of ze krijgen hele ernstige problemen met de die, dat die ingeschakeld moet worden. Dat ze... We hebben echt een heleboel verschillende voorbeelden van wat er gaat gebeuren als je die medicijnen niet krijgt. Ja, dan moet je gewoon uit menselijk oogpunt iets verzinnen... waardoor ze wel medicijnen krijgen. En natuurlijk zijn er mensen die zwart werken en wel kunnen betalen. Over het algemeen... Komen die niet uh, bij ons en proberen wij ook te kijken van uh, heeft die een inkomen. Ja. Maar ik heb nou, het, over het de hele kwetsbare mensen. En dan krijgen we natuurlijk straks misschien wel weer een uitzondering op een uitzondering op een uitzondering. Maar in ieder geval wil u voor deze groepen hard maken dat het betaald gaat worden. U wil dat ook mevrouw Dibbi vanuit uh, de PvdA Utrecht. Maar wie gaat dan die rekening betalen? Nou ja, mag ik heel even reageren op wat mevrouw de ook zei? Want ze zei ja, eigenlijk zegt ze, althans zo interpreteer ik het, hadden ze hier maar niet moeten zijn. Dus dan kan je een heel hele discussie gaan voeren over asiel en waarom ze hier zijn. Um, er zijn gewoon Dat gaan echt we niet doen. We nee, gaan het inderdaad. hebben over die medicijnen. Er zijn inderdaad mensen die en gaat niet terug naar de rekening betalen. Nee, want nou ja, zo'n organisatie kan het moeten... ook niet te eeuwig blijven doen. Die kunnen nog met de pet rond. Uh, het feit is dat er ergens dus dan, als deze illegaal niet kunnen betalen, dat ja. iemand die flap moet nou ja, trekken. Want daar, anders is die apotheker namelijk de dupe, want die krijgt gewoon zijn geld niet. Want de nee, OTZ betaalt het ook niet aan de nee, dat is nou precies de reden waarom ik vragen heb gesteld. Ik heb het college gevraagd om naar een oplossing te zoeken. Hun antwoord is dat zij nu eerst in gesprek gaan met CWZ om te kijken hoe ze het op kunnen lossen. Levert dat niks op? Dan gaan ze met maar de minister gaan. Ga je nu in vanuit de P van de A nu zeggen in Utrecht: wij gaan dat dan betalen? Nee, dat gaan we niet. Wie moet het Want, dan wel gaan betalen? Wat zijn de creatieve oplossingen dan? Dat is precies wat ik zeg. Uh, er moet een oplossing gezocht worden met het CVZ of met de minister. En waar het uit betaalt, ja, op dat moment moet je dan gaan kijken waar je het ja, maar uit gaat als u het, betalen. U maakt zich er maar, zo druk over. Ja. Maar u zegt niet, dan betaal ik die rekening Want het gaat uiteindelijk over peanuts. We hebben het hier nou, over 350 nou, mensen. Ja, nou, nou, max 20 000, euro per persoon. Ja. Dat nou, is misschien peanuts. Is dat dat kijk, kunt toch dan direct ook doen? Nou, maar ik heb, kijk, dit is de eerste stap, hè. De schriftelijke vragen is de eerste stap. Kijk, als het allemaal mislukt en het lukt allemaal niet... dan moeten we samen als Utrecht gaan kijken van bij de volgende begroting of we dat kunnen regelen... Maar dit is dan ook een landelijk probleem. Het is niet alleen maar een Utrechts probleem. In Amsterdam speelt het in U schrijft in, Rotterdam... in ieder geval de rekening graag liever door naar het Rijk. We gaan eens even luisteren <laughs> naar Marcel Slokkers. Want als er iemand verstand heeft van de medische kant van de zaak, dan is hij het wel. Hij is straatdokter in Rotterdam. Welkom Marcel. Hallo. Hallo, nou, wij kennen elkaar heel goed. Ik ben uh, zelf wetharder geweest uh, in Rotterdam. Ik heb heel veel met hem gewerkt. Enorm veel waardering voor wat hij doet. U hebt dagelijks met deze mensen te maken. Hoe kijkt u nu aan tegen die eigen bijdrage? En merkt u er al wat van in de praktijk? Want we zijn zo'n beetje op 12 februari, zes weken onderweg. Ziet u er al iets van? Nou, op 2 januari schrokken waren ze dood. Want er moest 5 euro betaald worden. En er zijn komen mensen op het spreken bij mij... die hebben dagenlang niet gegeten. Ja, dat is... Een heel vervelend gevoel in je buik als je tegenover iemand zit die honger heeft. En als die persoon dan ook nog eens uh, medicijnen nodig heeft... omdat hij een vaart heeft gehad en een hersenbloeding... en, uh, en een medicijn heeft voor zijn depressie... dan, dan kan ik niet vragen om vijf euro. Uh, en dan denken dat een CVZ dat kan bedenken. En dat is niet meneer die dan één medicijn nodig heeft... maar die heeft wel zes, zeven verschillende medicijnen. Dus dat is zeven keer vijf euro, dat is 35 euro. Ik krijg uh, buikpijn daarvan. En ik heb op, uh, meteen in januari uh, de, de wethouder Florijn uh, en uh, um, de directeur GGD geïnformeerd en gezegd... ik hoor geen buikpijn van dat spreekuur te krijgen. We houden Rotterdam niet veilig. Uh, een illegaal die stopt met zijn epilepsie medicijnen... die gaat epilepsieaanvallen krijgen... daar kan een ambulance achteraan blijven rijden. Dat is niet goed. Voor dus u zegt sowieso, het is pennywise pound foolish... Hè? want als je deze 5 euro niet betaalt... Dan uh, krijg je veel grotere kosten: opnames in het ziekenhuis, ambulances, etc. Maar is het ook niet zo dat uh, er sommige illegalen zijn die die 5 euro wel kunnen betalen? Want het, het kan toch niet helemaal uit de lucht vallen dat er iets aan de mentaliteitsverandering moest gebeuren. Dat het niet zomaar gratis kan zijn? Nee, natuurlijk uh, moeten uh, mensen die het kunnen betalen dat betalen. Alleen ja, op het daklozen, of het straat te steken komen wij de. Uh, rijke uh, prostituee, uh, niet tegen. Wij, uh, wij komen te, ja, ik kom geen rijke illegale tegen, of, of, of amper. En uh, ja, dat is. Dat. Ja, dat is. Daar kunnen we wel vrolijk over doen, maar we zitten hier uh, als verpleegkundige en een geweldig team uh, met, met uh, uh, dokters uh, om te zorgen dat we niet ongelooflijk veel in de shit komen. Ja, daar. Uh, daar, dat betekent dus dat, dat, ja, dat je als er als een brand is, dat je, dat je moet blussen. En, en je... hoe doe je het dan? Hoe blussen je nu die brand? Er komt een illegaal ja, ik, en die kan ja, het ja, niet ik betalen. Heb, ik heb gelukkig een wijze... Nou, ja, jij bent een wijze wethouder geweest hè, in Rotterdam. Uh, en uh, ik heb gelukkig het uh, goodwill bij een, een, een wijsheid die kiest voor veiligheid, hè, uh, Florijn... Uh, en en uh, ik heb er een uh, GGD-directeur die meedenkt uh, met uh, goed zorgen voor de mensen. Maar nee, wat natuurlijk... betekent dat dat goed meedenken is één? Maar wat doen ze dan concreet iets voor u? Betalen oh, zij dan nee, nu die rekeningen? Nee, ik heb gezegd van, ja, wij, als wij mensen die luchtvaartproblemen hebben willen nakijken, willen behandelen en ook kunnen zien of het wel of niet de behandeling lukt en wel of niet de er aan de hand is, dan zullen wij ze nu. Uh, goed uh, moeten behandelen en ook dat ze geen geld hebben, moeten ze toch. Uh, uh... Dus in Rotterdam worden ze gewoon behandeld en ze krijgen gewoon een medicijn. Wat u uw verantwoordelijkheid als straatdokter ook neemt. Dat betekent dus dat die rekening ergens wordt betaald. Is dat door de gemeente? Nou, eerst zorg dan geld. Dat geldt voor een ZZP'er die failliet is, die gaat ook naar zijn uh, apotheek toe. En die krijgt ook. Zijn, zijn medicatie. En daarna moet hij inderdaad die premie die afgelopen betalen. Boesha, uh, je hoort het uh, hier uh, uh, van Marcel Slokkers. In Rotterdam zijn ze al zover. Daar is het ja. gewoon eerst zorg. En dan, uh, dan zien we wel weer verder. Wat ik net zei, het is drie weken geleden dat ik die vraag heb gesteld. En als het echt nodig is, dan ga ik het proberen te regelen in Utrecht. Maar laten we nou eerst even landelijk beginnen. Want het is een landelijk probleem ook. Uh, en als het dan geregeld is, prima als het niet kan, dan ga ik het voor Utrecht regelen. Als ik daar een ja, meerderheid van krijg. Ja, is... We gaan even luisteren naar Marcel ja. nog, want het is voor hem lastig. Hij hangt aan de telefoon, dus hij kon ons niet zien. Marcel, vertel. Er is een rapport rapportklaziga, en die heeft zich uitgebreid gebogen over... hoe die, moet die medische zorg voor dak- en thuislozen eruit zien? Dat is in 2008 heel goed bedacht, met steun van huisartsen en de specialistenvereniging. Die hebben gezegd, wat moet er nu in dat basispakket voor die illegaal? Waar moet, uh, en dat is het... Ja, het uh, basispakket dat wij als Nederlander ook hebben, dat, dat moet erin. En alles wat we anders in het pakket gaan doen, dat is uh, niet veilig. Dat, daar hebben we ongelooflijk veel bewijs voor. Er is ongelooflijk veel onderzoek aan gedaan. Dat uh, advies is gevolgd door het CVZ ook. En nu komt toch het CVZ tamelijk plotseling met de regeling dat er uh, 5 euro... Gevraagd. Ja, in feite is het natuurlijk niet het, uh, het CVZ, het college van zorg. Het is, zij voeren gewoon die wet uit die door de Tweede Kamer is aangenomen. Hè? Dus het, feitelijk zijn zij gewoon een uitvoeringsorgaan. Ja. Dus oh, jullie willen nu gaan praten met het CVZ. Maar wat verwacht je daar dan van, uh, uh, Marcel? Nou, ik denk dat er een, uh, dat er een, een, een soort noodfonds uh, moet kunnen zijn. Er moet, uh, het moet zo kunnen zijn in Nederland. Dat we uh, een aantal professionals wel laten zeggen van nou dit. Uh, dit, uh, hier moeten we wel betalen. En daar, daar hebben we, in Rotterdam, zijn we, daar, zijn we dat aan het uitproberen. En uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb het in dat dat, uh, dat dat tot een oplossing leidt. Maar uh, eerst zorg en dan geld. Dat, dat is zo'n belangrijk basisprincipe. En dat is het, je kunt op een gegeven moment op die ethische grens van wat moet je nu wel of wat moet je nu niet... Uh, dan kon je alleen maar deze conclusie trekken. En daar, daar heeft dat rapport ingegaan, heeft bijgedragen... om te zorgen dat daar ja, een soort volgende besluit ja. uh, over is. En dat is ook al vijf keer in de Eerste en Tweede Kamer... Uh, in 2008 en 2009 heen en weer gefietst. Maar dat was de conclusie wat in het basispakket zit. En anders gaan we gewoon naar een onveilige toestand. Als ik iemand zeg van... jij hebt geen, uh, je kunt best wel betalen voor die diabetes en hij neemt die medicijnen niet... dan heeft hij therapieontrouwen. Heel hij gelukkig ook nu therapietrouwen die beter... als iemand een zijn, te zijn, uh, ho medicijnen... Gelukkig, uh, Marcel. Hebben jullie in ieder geval vanuit uh, dat werk uh, ervoor gezorgd... dat in Rotterdam met, met veel dak- en thuisloos ook illegale ja. beter gaat? We wensen je in ieder geval heel veel succes, Marcel Slokkers. Dankjewel. Ja. We praten nog heel even verder met Jolanda uh, de Bond. Want jij bent weer in ons midden. Vertel... Nou ja, ik heb naar het verhaal van Marcel geluisterd en ik werk zelf ook in de zorg. Laten we even vooropstellen dat als iemand zich presenteert, ik werk op een spoedhuis in de hulp. Als daar iemand zich presenteert, wordt hij niet geweigerd. Dat is één. Ben je er nog? Ja, ja, ja. De zorg krijg je gewoon. Ja. Er wordt niemand geweigerd. De zorg, Er wordt echt niemand geweigerd. Alleen daarna, en dat zegt Marcel ook, wordt er natuurlijk wel geprobeerd om dat geld terug te krijgen. In ieder geval binnen te halen. En uh, er is een pot onvoorzien. Ook dat is zo. Alleen wat er nu gebeurt is dat uh, het college van zorgverzekeraars... uitvoert wat de Tweede Kamer opgedragen heeft... namelijk die vijf euro per recept te innen. En je krijgt je medicijn pas als je die vijf euro betaald hebt... Het het te... even... ja, ik ja, heel ja, kort. Nee. het wordt en enorm druk. Ja, u heeft het uh, steeds over financiën. Het is natuurlijk. Uh, uiteindelijk, als u het, eh, want de VVD is altijd op financiën. Uh, mensen die ernstig ziek zijn en hun medicijnen niet krijgen, belanden uiteindelijk in het ziekenhuis. En u en... weet ook wel dat dat een heleboel geld kost. Dus laten we dat nou even voorkomen. En daar laten we het even bij, want we zijn door onze tijd heen. Het betekent dat wij hier uitgebreid gesproken hebben met Gewar Die zegt: Als ik geen medicijnen krijg, ga ik dood. Nou, dat wensen wij we natuurlijk niet toe. Ik denk heel Nederland niet. Tegelijkertijd is het zo dat er een sprake moet zijn van de mentaliteitsverandering, maar die lijkt... Moeizaam op gang te kunnen komen. Ook omdat deze illegale daklozen het geld gewoon niet hebben. Dat heeft Margreet vanuit stil aangegeven. Poesera vanuit de P van de A hier in Utrecht gaat zich daar hard voor maken. Dus we gaan het allemaal zien de komende periode. of jullie succesvol zijn. In twee dingen zo direct. Ontvangt Margreet Rijntjes schaatster Christine Aftink. Zij was in de jaren 90 de specialist op de sprint. Nou, dat is vandaag natuurlijk helemaal actueel met Stefan Groothuis. die natuurlijk ook weer een plak heeft gewonnen. Wilt u nog dat wij met de bus in de buurt komen, dan kan dat. Mail naar 1opstraat.nl. Dan gaan we nu luisteren naar het nieuws met Kees Groot. Dank Dit goed. is Radio 1. Telecombedrijf Vodafone wil voortaan publiceren... hoe vaak het verzoeken van de overheid krijgt om taps of gegevens van klanten. Zo kunnen consumenten zien hoe veilig hun telefoon- en internetgegevens zijn. Het gaat om verzoeken die het telecombedrijf krijgt... van justitie en de inlichtingendiensten.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 En de vakbonden hebben een akkoord gesloten met Flora Holland. Het veilingbedrijf wil 200 banen schrappen omdat er minder werk is. Werknemers voerden acties voor een beter sociaal plan. FNV en CNV zeggen nu dat er met het akkoord een solidair sociaal plan is. De ontslagvergoeding is verhoogd. En mensen die worden overgeplaatst krijgen een betere regeling... voor reiskosten en reistijden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Max. Dan kom je tot... Twee dingen. Two. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Het is weer gelukt. Op de Olympische Spelen hebben de sprinters opnieuw een gouden medaille gewonnen. Dit keer Stefan Groothuis op de 1000 meter. En Michel Mulder won brons. Nou, hier in de studio, voormalig schaatster Christine Aftink... die op de Spelen in 1992 900ste, jawel 900ste van een seconde verwijderd was van een bronzen medaille. Hier zit ze. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u heeft thuis 19 gouden plakken uh, van nationale kampioenschappen, op uh, WK prins, WKs prins, uh, twee keer brons, maar geen Olympische medaille. Hoeveel van die gouden medailles zou je willen inleveren voor één keer brons op de Olympische Spelen? Ja, wat mij betreft alles hoor. Serieus? Ja. Alles? Ja, daar ben ik nog wel een beetje ziek van. Zelfs na 20, 25 jaar. Maar ja, het is zo. En in het begin baal je er heel erg van. Maar ja, na een verloop van tijd moet je ook gewoon terugkijken met een goed gevoel. En ik heb het allemaal meegemaakt. En mijn vriend zegt ook heel vaak: ach, vierde is toch ook best wel goed. Maar voor een sporter voelt het niet helemaal zo, hoor, moet ik zeggen. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Als u twittert over deze uitzending gebruikt, dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, er wordt ook gevoetbald vanavond als we het toch over sport hebben. Groningen-Twente, uh, die wedstrijd volgen we ook. Het is inmiddels rust daar en het staat 1-0. Uh, straks gaat Frank Wielaert, die daar zit te kijken, ons uh, bijpraten. Te gast hier, ik zei het al, voormalig uh, topschaatser Christine Aftink. Um, de eenzaamheid uit de topsport, de hang naar succes. We gaan het er allemaal over hebben. Maar eerst dit. Twee dingen uit het nieuws. Oh ja, een opmerkelijk nieuwtje aan Sochi. Uh, twee Alpine skiesters wonnen samen goud op de afdaling. Wat vond u daar nou van? Ja, dat vond ik uniek. Ja, ja, het was precies. ook uniek, uh, las ik in ieder geval. Ja, je, je ziet nu bij, uh, bij het schaatsel dat ze in de duizendste gaan, uh, gaan werken. Al, hè? En uh, ja, het, is, het is gewoon zo ongelooflijk. Dat je natuurlijk met zo'n toernooi... dat het gaat over Olympische Spelen... dat je dan uh, ook nog tot op de honderdste zo'n afdaling... Gelijk gaat. En dat is ja, 1,41, 57. Het, het gaat ook niet om seconden, zeg maar. 1 minuut 41. En dan ga je tot op de honderdste blijf je gelijk. Dus ik vond het wel heel leuk overigens, hoor, dat ze gewoon allebei goud uh, worden. Want als het dan inderdaad op de duizendste uitgeteld wordt. Ja, dan wordt er één tweede. En uh, als het zo dicht bij elkaar zit... dan verdienen ze, vind ik, ook wel allebei Maar groot. wordt dat niet bij de sport dat er toch één de winnaar is? Ja, nou ja, in dit geval zijn er twee gelijk geëindigd. Dus, ja. Uh... Ja, ik heb het even nagekeken, want het is inderdaad uh, opmerkelijk. Ik begreep dat uiteindelijk bij het ski, omdat het outdoor is... ze niet uitgaan van duizendsten... wat ja. ze nu dus ja. wel doen bij, uh, bij het schaatsen... Ja. omdat het uh, ja, toch niet helemaal eerlijk is. Het kan de, uh, de afdaling 1 toch net iets anders zijn qua wind dan afdaling 3. En daarom doen ze het niet. Ja, ja, dat, ja dat, dat is een verhaal inderdaad. Ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, van als je in de eerste rit start... is het ook anders dan dat je in de, de tiende rit start... met het dweilbewijs te spreken mm -hmm. bij het schaatsen. Maar ja, daar zijn meer uh, omstandigheden van buitenaf... Inderdaad, die van invloed ja. kunnen zijn. Dus dat, dat, ja, Zou dat, u, want ik kan me voorstellen... He, ze kunnen er ook toe besluiten om te zeggen... oké, okay, nou, jullie moeten dan nog een keertje tegen elkaar. Zou u akkoord zijn gegaan met zoiets? Kijk, als ik nu hoor dat je toch goud op binnen hebt, dan zou ik het niet doen natuurlijk. Maar ja, stel dat je nou inderdaad op die ene duizendste dan tweede zou worden... Ja, dan zou ik het wel gokken om uh, toch nog een keer naar beneden te gaan, zeg maar. Ja. Uh, iets heel anders wat u ook uit het uh, nieuws van vandaag heeft gekozen... Uh, was iets heel onprettigs, namelijk ja, de onnatuurlijke ja. dood van uh, oud-D66-politicus Els Borst. Het is een letsel wat is aangetroffen op het lichaam van mevrouw Borst, dat is in ieder geval wel de doodsoorzaak. Dat kunnen we in ieder geval wel vaststellen, maar hoe het letsel daar is gekomen, weten we niet. Ja, en of er sprake is van een misdrijf of of er sprake is van een ongeval, een noodlottig ongeval, is ook nog onbekend. Mocht het nou wel een misdrijf blijken, dan is het erg van belang dat het allemaal binnen zijn huis blijft. En eh, daarom kan ik dat niet vertellen. Het zijn de zogenaamde daderwetenschappen, inderdaad weet alleen de dader wat hij daar precies heeft gedaan. En die informatie ja, die houden echt voor het politieonderzoek, want anders zouden het politieonderzoek kunnen schaden. En dit was Thomas Aling van diezelfde politie uh, midden-Nederland. Bent u bezig met dit nieuws? Ja, ik, ik, het, ja, het, het, ja ik, ik moet zeggen dat ik het wel heel erg. Uh, ja, dat het me heel erg. Uh, ja, rauw op het dak viel, zeg maar. Kijk, Elsborst was 81. Die zou ook zeggen. Van, ja, ze zou al een natuurlijke dood uh, kunnen, ja, kunnen hebben, zeg maar. En nu uh, is het een onnatuurlijke dood. En dan, ja, dan integreert me dat wel, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dat ik, uh, Wat dan? Ja, ik. ik ik lees heel veel thrillers en dan hoor je, lees je altijd van die forensische dingen... en ze moeten alles nazoeken en dan ga je je toch zelf een beeld van vormen... van hoe dat allemaal gaat en zo. En dit is dan een bekend persoon die dan overleden is op een niet-natuurlijke manier. Dus ja, dan ga je toch een beetje op een nadenken van, god, hoe zit dat dan? Komen er scenario's in Ja, zelf ga je misschien toch beelden ja En wat is nu het scenario bedenken? wat bij u het meeste... Uh het plausibel is nu je eigen hoofd. Ja, nee, nee maar dat, dat is juist het, het gekke. Dat je gewoon niet weet of het hè, een ongeval is, zeggen ze dan. Hè, of dat het echt een, uh, ja, een, uh, een misdrijf is. En dat, ja, dat, daar blijf ik dan wel een beetje in hangen. Ik, ik moet ook altijd het plot weten, zeg maar. En dat, dat, ja, in dit geval zal, zal je denk ik ook niet weten. Hoor. En dat is aan de ene kant natuurlijk ook niet uh, voor ons. Want mm -hmm. dat is natuurlijk ook een privézaak. Mm -hmm. Maar ik vind het toch wel, ja, het intrigeert me wel. Het blijft wel in mijn hoofd uh, hangen, zeg maar. Dus, uh... ja, zij was natuurlijk een voorvechter als het gaat om zelfbeschikking. Uiteraard ja, was ze ja. een voorvechter voor. Ja. Is dat ook iets wat heel erg macaber juist is? Dat... Ja, ja, dat, dat, dat, uh, ja, dat is er ook bij dan. En dat, dat is precies dat, ja, dat type uh, waar het dan om gaat, zeg maar. Ja. Dus, uh, yeah. En Elsborst, als persoon, had u daar iets mee? Nou, niet, niet zoveel uh, ja, dat ik persoonlijk kende of zo. Dus dat, uh, nee, dat eigenlijk niet. Maar gewoon ja, zoals het nu gaat. En, uh, ja, ze, is, ze was wel 81 jaar dan al. Maar dan toch, uh, ja. Waarschijnlijk een niet-natuurlijke dood. Dat, ja, dat vind ik toch wel, uh, wel vreemd. Max. Twee dingen. Met Margreet Oud-schaatster Christine Aftink zit hier. Ze heeft 19 gouden medailles thuis liggen. Uh, van nationale sprintkampioenschappen. En twee bronzen medailles uh, van WK Sprints. Waar liggen ze eigenlijk, die plakken? Nou, één plak uh, van die WK, daar ben ik heel erg trots op. Die heb ik aan mijn broer gegeven. Die hangt in een lijstje met een mooi gedicht. Want uh, ja, als je met z'n tweeën bent en er is één topsporter... dan draait het hele leven... Zo'n beetje van dat gezin om, uh, ja, om die topsporter. Is dat zo? Ja, dat, dat, dat is inderdaad zo. en dat is, uh, Ik heb dat altijd best wel uh, ervaren als vervelend voor mijn broer. Die kwam die was ouder, maar die kwam altijd wel op het tweede plan. Zeg maar. En dat was altijd als er mensen bij ons binnenkwamen van... hé, hey, hoe is het met schaatsen? En hoe is het met jou? En, en mijn broer die zat er natuurlijk ook bij. En die dacht ook van ja, hallo, ik ben er ook nog. En uh, ik heb mijn eerste 500 meter medaille heb ik, uh, ingelijst... en heb ik uh, aan hem gegeven. En dat hangt uh, bij hun boven... Aan de trap, zeg maar. En wat stond er in het gedicht? Ja, dat was, was een heel lang gedicht. Dus dat had ik ook ergens gevonden. Hoor. Dat had ik niet. Uh... Had u niet zelf nee, geschreven? Nee, niet zelf maar geschreven. Maar wat was de portee van het gedicht? Uh, ja, dat het. Uh, ja, eigenlijk een beetje de stekking wat ik net zei. Dat ik het ook vond. Uh, dat, dat de medaille een beetje voor hem was. Uh, dat het, uh, ja. Dat zijn ja, hij, was er wel, uh, hij is nooit zo, uh, zo uitgesproken, maar hij was er wel een beetje stil van nu dat het, uh, ja, dat, dat voor hem was. En ik, ja, het komt ook echt wel uit mijn hart. Ik ja. vond ook dat hij dat uh, toekwam, zeg maar. Dus hij ik... voelde zich gezien door zijn zus. Ja, ja. en dat, uh, ja, ik hoopte daarmee een beetje genoegdoening te geven aan wat, uh, wat hij misschien tekortgekomen is uh, in onze jeugd. Want u zegt, ja, alles draaide om mij. Maakt dat dus concreet dan? Uh, nou ja, mijn ouders gingen ook mee naar wedstrijden natuurlijk. En als, uh, wat ik net ook zei, weet je, als er mensen bij ons binnenkwamen op visite... dan was het altijd van, hé, hoe is het met jou? En, oh, je hebt weer goed geschaatst. Ja, maar was dat, waren dat ook uw ouders die... Vooral op, op u gericht. Waren. Nee, dat, dat niet zo eens. Maar wel, weet je, ik, ik moest natuurlijk altijd op tijd naar de trainingen. We moesten naar het buitenland. Ja. Ik, ik was gewoon op een gegeven moment tien jaar niet op zijn verjaardag geweest, omdat hij in de winterjarig was. Uh, weet je wel, da, ja. dat soort dingen. En uh, ja, alles draait op een gegeven moment om een topsporter. Hij moest mij op een gegeven moment dat hij zijn rijbewijs dan moest hij me naar de ijsbaan brengen. Want ja, ik had nog geen rijbewijs. Je moest toch elke dag moest je daarheen. Ja, een topproer. Ja, ja, ja, dat vind ik wel. Dat ja. heb ik nooit zo vaak gezegd. Maar ja, met dat, een gouden medaille. Daarmee hoopte ik dat een beetje uit te drukken, zeg maar. Nee, dat was de afstandsmedaille. Okay, dat was een was gouden. Ding. Een gouden ja. Ja. Uh, u heeft, want uh, daar hadden we het over, de Olympische uh, medaille nooit gewonnen. Nee. Op nee. Nee, nee. <laughs> nee, pot voor drie. Op negenhonderdste uh, van een seconde uh, te langzaam dus, hè, voor, ja, voor bronzen op de duizend meter. Dat was 92, uh, Albert Viel. Uh, Irene Wuest, Daar heeft u vast naar zitten kijken. Ja. Die ja. won uh, op de 3000 Goud. Ja, Hoe zit u dan te kijken? Wat, ja, weet je, dat, wat ik net zei, dat is wel over nu. Mijn frustratie lijkt, lijkt nu nog wel, maar dat, dat is nu meer gespeeld. Maar weet je, ik gun het haar enorm. Ik weet ook wat ze ervoor moet doen. Dat, hè, dat, je weet wat het vroeger jou gekost heeft... en wat het, hoe fijn het is als je dan inderdaad uh, gewoon boven op dat podium mag staan. Want wat heeft het gekost? Ja, euh, gewoon heel veel afzien. Heel veel pijn lijden. Je lijf, ja, je pijn doen. Hè, van, uh, op een gegeven moment uh, ligt een ander op het strand... en jij moet gewoon uh, ja, je, je rondjes gaan fietsen. je moet afzien en uh, tot het gaatje gaan. Want als je dat zomers niet doet... Ja, dan komen win winters niet de resultaten. Nee. Ja, ik had zelf altijd... Uh, ik vond de zomertraining was voor mij altijd echt afzien... Ik, ja Ik ben redelijk zwaar gebouwd, dus ik was geen, uh, geen, geen hardloper. Zeg maar. Dat was altijd moeizaam ging dat voor mij. fietsen. Maar toch, ik... maar toch was er iets waardoor je dacht: yes, ik doe het, ik doe het, ik doe het. Ja, en dat komt inderdaad omdat er op een gegeven moment resultaat komt. Hè. Je, ja, je wint is, uh, eerst een clubwedstrijd, ja, dan weer een westelijke ja. wedstrijd. En dan op een gegeven moment is het een nationaal kampioenschap ja, wat en... je wint. En zo ga je eigenlijk steeds verder. het en... smaakt naar meer dan. Ja. Is er iets van jaloezie trouwens als u dan iedereen wie daar ziet op, op, op die, hè, bij die. Uh... Op die eerste plek? Ja, nee, absoluut niet. Nee, nee hoor, nee. Nee, ik vind het echt fantastisch. Gewoon voor, voor de schaatssport en voor haar. Ja. Ja, Ten meer omdat je weet wat ze ervoor hebben moeten doen. En dat, uh, ja, je leeft het, alleen maar mee. Positief. Ja, ja, ja. Ja. Um, die schaatsers die doen het goed. Hè. Dat is helder, dames en heren allebei. Inmiddels hebben ze tien medailles bij elkaar gesprokkeld. Um, toen Irene Wüst winnaar werd. Toen werd ze geïnterviewd. En um, mij viel toen deze zin op in haar antwoord. Hey, ik ben vooral bezig met... Um... Ja, het verslaafde gevoel van winnen, geloof ik. En het beste uit mezelf halen. en ja, dat, dat, De rest dat laat ik aan anderen over. ja en dat, andere, dat ging dan over de vraag of ze zich een groot sporter voelde. Dat was de oorspronkelijke vraag. U zit hier te knikken bij haar woorden verslaafd. Aan... Ja, ja dat, dat is ook een beetje wat, wat ik net probeerde uit te leggen. Je, je moet heel veel afzien, maar als je dan boven op het podium staat... dan is alles vergeven en vergeten. Gewoon. Wat is en dat, dat is... dan voor gevoel? Ja, gewoon euforisch. Echt, maar ook wel aan de ene kant, ik weet mijn WK nog... dat ik voor de eerste keer gewoon uh, boven op het podium stond. En dacht ik van, goh, maar als ik nou eerste kan worden... dan stelt het ook eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Dus je bent ook eigenlijk meteen wel weer aan het relativeren. Ja, dat inderdaad. Is, nee, dat, dat is heel grappig gewoon. Want je, ja, je, je doet enorm je best. En dan eerst kijk je op tegen al die meiden die veel sneller zijn dan jij... en veel harder rijden en altijd winnen. En, ja, en dan op een gegeven moment, dan, uh, dan sta jij daar bovenop. En dan denk je van, hè? Ja, gewoon ook een vreemd gevoel is dat eigenlijk. En, maar wel het begint gewoon in je buik wel te kriebelen van ja, een soort van geluksgevoel. O, ja. en, en... Maar omdat je de beste bent? Ja, of, of omdat je gehaald hebt wat je doelen zijn. En je doelen zijn winnen. En ja, dat is uiteindelijk is natuurlijk de beste zijn. Maar ja, je wil gewoon uh, boven de podium zijn. Je wil een fantastische race mm -hmm. neerzetten. En als alles klopt, dan... Ja, dan geeft dat gewoon heel goed en een fijn gevoel. Een heel ja. zeker gevoel eigenlijk ook. En dat, dat zie je ook bij iedereen heel erg naar voren komen. Dat ik, ik kan het. Ja, ja precies. Hij did it. Ja, ja. Ja. Is het zo dat, als u kunt u zich dat nog voor de geest halen... dat u daar stond, hè? dat geluid van, van die start? Uh, of u iets visualiseerde in uw hoofd... ik ben een, weet ik, een wolf, of ik ben een, een leeuw, of ik een buizer... ik ga heel snel... Nee, schatjes doen dat wel. Die visualiseren ja. eigenlijk heel erg. Je gaat altijd, of altijd, de meeste mensen doen dat. Van tevoren de race gewoon in je hoofd al. al heb je al honderd keer afgedraaid. Dat hoor je ook in verschillende interviews. En ik deed dat zelf ook altijd. Als je, de dag ervoor heb je de loting. Dus dan weet je in welke rit je zit. Je weet tegen wie je rijdt. Je weet of je binnen of buitenbaan rijdt. En dan, ja, dan lig je meestal in je bed. En dan ga je gewoon nadenken. En dan ga je die race als het ware gewoon nog een keertje doen. Of alvast een keertje doen. En uh, ja, dat is gewoon het visualiseren. En dat helpt eigenlijk ook wel tot uh, een stukje concentratie. Ja, maar niet, het was niet een, een beeld buiten uzelf dat u een dier nee, werd. Of... Nee, nee, nee. Het nee, is gewoon uzelf. Het, ja, het is gewoon zo goed mogelijk die race in je hoofd hebben. En, uh, en uh, ja, zo, alles zo goed mogelijk doen. Ja. Toen uh, hadden we hè, die, die Olympische Spelen in Alperville in, in 92... waar het net niet lukte. Ja. Um, zullen we heel even luisteren naar hoe dat toen klonk? Nu ga je het gewoon voelen. Nu moet je gewoon op kracht, op mentaliteit moet je doorgaan. Christina Afting heeft dat tegenstander. La Puga heeft ze ver en ver achtergelaten. En er nou eens alles uit. Wat weer een voorzichtige buitenbocht. Heel voorzichtig gelopen. Daar haal je absoluut geen winst en Hier komt ze dan op de eindstreep af. En wat zal de tijd zijn van Christina Afting? Een eindtijd van 1.22.60. Als er dames zijn die Afting van die tweede plaats af kunnen rijden... dan zijn het zeker de volgende twee. Kijaboye uit Japan en Monique Garbrecht. En... In 1.7 komt ze eruit. 118-19. En Tjer gaat in elk geval de rit winnen. En de eindtijd is 1-21-92. En Kaaprecht 1-22-10. Christine Havding, andermaal geen medaille. Pot voor drie. Ja. Kan je wel zeggen. Doet het u nog iets als u het nee, hoort? Het is heel grappig. Ik heb dit nog nooit gehoord. Nee? Ik heb echt heel veel dingen gewoon daaruit geblokt volgens mij. Omdat ik zo teleurgesteld was op dat moment. Ik heb ook, volgens mij ook nooit videobeelden teruggekeken. Nou, dus het wordt niet? toch tijd voor een uh, kleine... Verwerkingsfase. Ja. Nou, we zijn begonnen vanavond. Ja. En hoe, hoe, hoe valt het dan? Ja, ik vind het toch wel heel leuk om hem terug te horen. Ja, ook ondanks dat ik dan vierde werd. Ik weet dat tijdens die Spelen thuis enorm veel vierde plekken gehaald zijn. Hoor. Dat is echt wat uh, Gert van Velden was toen ook vierde. Echt op een gegeven moment, en we moesten wel allemaal naar de dopingcontrole. Dus die, de bondsarts die had echt ook zo de smoren in. Want die, elke keer moest hij weer met een net niet medaillewinnaar... moest hij naar de doping. En dan zat je daar weer een paar uur... te wachten totdat er iemand geplast had, zeg maar. Hoe was dat, die doping? Dus, uh, ja, dat, dat is gewoon... Uh, ja, Soms kan je heel snel plassen, en anders moet je gewoon heel veel drinken. Dat je, ja, het moet allemaal toch doorlopen. Ja. Je hebt dan vaak ook, ja, je hebt heel erg gezweten. Dus voordat je dan uh, soms naar de wc kan, dan kan het wel even duren. Werd er gebruikt in die tijd? Ja, uh, nou, Albert Viel volgens mij al niet. Ja, niet. Maar, ja, voorheen had je natuurlijk uh, het IJzeren Gordijn en het Oost-Duitse dames. Uh, ja, wij zaten ook bijvoorbeeld nooit in de kleedkamer van de, van de Russen en Oost-Duitsers. Dat was altijd zonder netjes bordjes op de deur. En de westerse mensen gingen aan de ene kant. En uh, de Oostblokkers die zaten aan andere kleedkamers. En dat vond ik eigenlijk, als je er achteraf naar kijkt, ook best wel een beetje verdacht. Ja, nog steeds? Ja, maar je ja, hebt echte aanwijzingen voor, voor doping. Uh, ja, incidenteel zijn er mensen gepakt. Maar uh, ja, en achteraf het oost duitse systeem natuurlijk wel uh, een beetje ontmanteld. Mm -hmm. Maar op dat moment uh, ja, had je alleen maar vermoedens. Ja, u, uh, u heeft ook wel eens in een interview gezegd, het is eenzaam, de top. Ja, maar dat was ook met name omdat ik uh, eigenlijk een beetje op, in mijn tijd als enige sprinster daar rondreed. En ik ben ook wel een gezelschapsmens. Ik vind het altijd heel leuk om uh, ja, gezellig te beppen en uh, ja, ergens koffie te gaan drinken. Weet ik wat. En dat, ja, ik zat heel vaak zat ik in de mannenploeg. En uh, ja, die hebben toch ander praten uh, dan, uh, dan dames. <lacht> dus ik heb wel af en toe gedacht van ja, ik vind het uh, een eenzaam bestaan. En uh, ik was, oh. wat ik net zei, ik was de enige sprinter vanuit Nederland. En daarom en... zat u niet bij vrouwen? Ja, klopt. Want dan zou je met all-rounders gaan trainen. Ja. En dat, ja, dat is gewoon niet goed voor, nee. je, voor je opbouw. En het was voor mij ook heel gunstig juist om met mannen te trainen. Want ja. ik had ook een lange slag. Dus dan kon je daar lekker achteraan rijden. En dat maakt je ook weer beter. Want als je betere trainingspartners hebt, dan uh, word de, je beter. En uh, het grote probleem bij u was de bocht, hè? Ja, ja. Die maar niet lekker wilde. Ja. Nu bent u uiteindelijk bewegingswetenschappen gaan studeren... Is ja, het zo dat u klopt. gaat stralen als u dat ja. zegt? U heeft echt daarna kunnen achterhalen wat er niet goed ging in die ja, bocht of niet? Ja, Ja, ja. ja maar biomechanica heeft dat met name mee te maken. En dat was ook niet mijn sterkste vak. Dus misschien is het ook wel tweeledig geweest. Maar was er een zeggen. reden dat u dat niet zo lekker onder de knie krijgt? Uh, nou, ik, ik, ik ben vrij groot. En als je dan niet goed in elkaar zit... heb je gewoon heel erg last van... het wordt een beetje een technisch verhaal. Maar dan heb je last van uh, middelpuntvliegende kracht. En die is dan gewoon wat groter. En ja, dan drijf je als het ware meer de bocht uit. Of sneller de bocht uit. Mm -hmm. Dat was een beetje mijn probleem. Op het moment dat ik dan dacht van... oh, hij gaat niet, dan ging ik omhoog. En dan ging ik wat minder uh, in mijn kniehoek zitten. En dan wordt die <laughs> ja, middelpuntvliegende ja, middelpunt kracht gewoon groter. Ja. Ja. Zullen we eens even gaan uh, kijken hoe het gaat... inmiddels bij die wedstrijd Groningen-Twente. Net was het. 1-0, de rust is voorbij. Frank Wielaert, is er nog iets gebeurd? Nou, niet zo gek veel sinds de rust. 49 minuten zijn we inmiddels onderweg. Geen wissels ook door beide trainers toegepast. Het staat nog altijd 1-0. Eigenlijk vanaf die 1-0 heeft Twente meer de bal gehad. Heeft het nauwelijks nog kans gecreëerd. Eén hele grote voor Moktar die schoot de bal een beetje halfzacht in. En dat is ook een, precies de manier waarop Twente het balbezit heeft. Een Beetje halfzacht allemaal. Dus uh, ze hebben hem wel. Maar uh, het is net alsof ze geen zin hebben om kansen te creëren. Dat klinkt een beetje knullig. Maar zo ziet het er allemaal wel uit. Net als Moktar met het inschieten van die kansen. als je dan zo'n kans krijgt, ros hem dan op doel. Maar uh, dat deed hij dus duidelijk niet. Hij uh, probeerde hem te plaatsen. Terwijl hij hem ook al niet echt lekker raakte. En hij uh, wilde ook geen stap verzetten om hem toch uiteindelijk goed uh, te kunnen krijgen. Maar uh, ja, dat is dan zo'n moment dat Twente dan eventjes heeft. En daar profiteert het dan niet van. Het heeft in het begin van de wedstrijd heel slecht verdedigd. En daar de rekening voor betaald. En die betalen ze nog steeds op dit moment in de wedstrijd. Twente zou dichter bij Ajax moeten gaan komen. In deze wedstrijd. Of met dank aan deze wedstrijd. Maar dan moet het wel winnen. Dan staat het als het wint twee punten achter Ajax. Dan kun je zelf rekenen het als het niet wint waar het dan staat. Op dit moment dus vijf punten achter Ajax. En Groningen staat voor. Komt eruit over de linkerkant. Via bal voor. Oh die moet zitten. Die moet zitten, een 100% kans voor Groningen bij de tweede paal, maar die gaat er niet in en dus blijft het 1-0 voor Groningen tegen Twente. Dankjewel Frank Wielaert. Hier in de studio Christine Aftink, oud-schaatster. Uh, inmiddels bent u manager bij een, een sportschool in Nieuwegein. Uh, hebben ze daar nog advies voor u? De wijze raad. Ja, we hebben ze even gebeld met uw baas. Oh, zo? Rob Geurt, zelf oud bobsleer. Ik ken Christine eigenlijk uiteraard vanaf de Olympische Spelen. Als je me gaat vragen welke Olympische Spelen, zou ik het niet weten. Christine Havink is in Nieuwegein gaan wonen. Dat is ook eigenlijk mijn woonplaats. En daar ken ik Christine van, van het Schaafse uiteraard en van de, van de Olympische Sport. Ja, een ontiegelijke, ja, een krachtige vrouw. En ja, wat ik toen de tijd eigenlijk van haar bewond, natuurlijk die, die, die, die ontiegelijke grote, ja, bovenbenen die ze had. En ja, dat ze op de, op de sprint zo ontzettend goed uh, eigenlijk kon posteren. Wat haar typeert is uiteraard haar, uh, haar uitstraling. Dat heeft ze natuurlijk ook altijd als topsportster gehad. Ja, en dat is uh, wat, wat, wat ik ook wel merk. Mensen die eigenlijk onder haar werken of, of met haar werken... die hebben ontzettend veel uh, respect voor haar. Buiten natuurlijk haar, uh, ja, goed, haar uh, postuur, maar zeker... ja, ook ja, toch een beetje haar karakter. Uh, uh, ja, typerend Het is uh, netjes, maar wel uh, heel recht toe zee. En dat is eigenlijk wat, uh, wat haar uh, typeert. Nou, de goede raad die ik voor Christine heb, is uh, gewoon lekker doorgaan zoals ze nu uh, bezig is. Uh, dingen doen die ze leuk vindt uh, om te doen. En uh, ja, dan komt het echt allemaal uh, ontzettend goed. Rob Geurts, de baas. Nu. Ja, mooi cv, zou ik zeggen. Ja, precies, leuk, grote, ja, leuk. brede bovenbenen. Hoeveel centimeters uh, waren dat in de tijd? Ja, dat heb, ja heb ik, dat heb ik nooit gemeten volgens mij. Maar korte kokerrokjes uh, dat stond niet zo, moet ik eerlijk zeggen. En hoor. inmiddels? Hoe, nou, hoe is het ermee nu? Nou, mm, ik heb liefst toch nog broek aan, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Dus, uh, ja. Want hij zegt uh, netjes en recht door zee. En u zat hier te knikken. Ja, dat, dat herken ik wel van mezelf. Ik probeer wel, wel uh, ja, zo recht door zee te zijn. Zoveel ja, zo mogelijk. Uh. En is daar een gedachte haal, achter? Nee, ik hou wel van, van eerlijkheid. En van uh, ja, ik, ja, dat is een beetje mijn motto ook wel. En is daar ook een reden voor dat u houdt van eerlijkheid? Uh, ja, dat, dat past gewoon bij me. Dat, uh, ja, dat is iets. Uh, wat gewoon, ja, wat, dat zit in me. Ja. Ja, ik vind het, wat zegt mijn vriend bijvoorbeeld wel eens... ik ben soms wel eens te open zelfs naar mensen. Want als je manager bent, dan moet je ook wel eens wat dingen voor jezelf houden. En dat is een beetje mijn valkuil, Want ik ben soms misschien wel eens te eerlijk naar mensen toe. En open dan ook over dingen, eh, over het management. Ja, ja nou, niet, niet mijn directe baas zeg maar. Of baas, de leidinggever van mij weer, of de directie. Maar meer van, uh, ja, soms kun je dingen niet vertellen. Ja. Nee, dat, ja. Strategie. Ja, en dat, dat vind ik nog wel eens lastig. Omdat ik gewoon ja, daar soms wel eens te open, te eerlijk ja, in zijn. Ja, ja. Bob uh, of Bob? Uh, Rob. Bob Slayer, <laughs> uh, Rob. Um, die kende u ook van uh, de Olympische Spelen. Hij was Bob Slayer toen. Ja, ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, maken jullie dan contact met elkaar in die tijd als verschillende disciplines sporters? Ja, met, met sowieso met de naartoe gaan natuurlijk wel. Ze hebben nu sowieso een heel, heel programma al. Hè, dat in de aanloop naar de spelen kom je al een aantal keer bij elkaar als ploeg zijnde. En daar is het meest de spelers als wij die hadden. Dan is het op het moment dat je gereden hebt. Hè, dan ga je naar andere sporten kijken. En dan uh, tref je elkaar in het Olympisch dorp. En, ja, uh, u bent ja. met hem ook, bij hem ook gaan kijken? Uh, volgens mij was ik toen nog niet klaar. Dus ik heb zijn, uh, zijn race niet gezien inderdaad. hoor. Maar, uh, Want hè, dat horen we natuurlijk eindeloos. Hoe magisch dat is. Die Olympische Spelen. Kun, kunt u daar woorden aan geven? Wat is dat dan? Ja, gewoon al, alles draait op dat moment om, om de sport en om de sporters. En uh, je, je hebt even het gevoel of je te, in het centrum van de, van de wereld staat, zeg maar. En uh, dat is ook wel leuk. Het is ook wel leuk voor je ego, zeg maar. Dat ik, ik, alles ik om jou hier. draait. Ja, dat, ik uh, maak dit mee. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, als je dan nog goed presteert, dan is het gewoon helemaal goed natuurlijk. En dat is echt de bekroning van, van al je... Je zweetdruppels waar we mee begonnen. Zeg maar. ja, ja, precies. Want uh, twee jaar later waren er weer er spelen. Toen belandde u op de twintigste plek. Overgetraind was toen ja, het verhaal. Dat ik, kan ook dus. Ja, ja. ik zeg altijd dat uh, de grootste prestatie in Lillehammer gekscherend... was dat ik uh, de vlag daar gedragen heb. Daar ben ik ook heel trots voor. Maar dat was mijn grootste prestatie daar. Ja, ik, het was natuurlijk in Alberville twee jaar eerder was het gewoon heel goed gegaan. Uh, was ik vierde en vijfde en ja, ik zat daar heel dichtbij. Dus wat wil je dan? Ja, je wil alleen maar meer trainen en beter trainen. En, dus ik heb daar echt waarschijnlijk gewoon zoveel getraind. En maar wat, wat gebeurt er dan, waardoor het dan niet meer gaat... Uh, het tegenovergestelde, in plaats van dat je goed presteert... is het echt helemaal niks. Je hebt geen kracht in de benen. Uh, want die zijn overbelast. Ja, is, ja, in vaktermen heet het dan, je wordt verzuurd. Hè? Je raakt verzuurd. Dus uh, op het moment dat je maar iets doet... of je gaat een beetje in de schaatshouding zitten... dan gaan je benen al pijn doen. Dus uh, ja, dan komt er gewoon helemaal niks uit. Is het zo, want u, he, in uw nieuwe baan... u bent bewust niet trainer geworden, of heel eventjes geloof ja. ik... maar dat was het volgens mij niet, hè? Nou, ik vond het op zich wel leuk en het, het ging ook wel aardig. Ik vond het leuk om te kijken of ik die vaardigheden ook had. En ik had natuurlijk bewegingswetenschappen gedaan, dus ik, ja, ik wist er ondertussen wel het een en ander van. Met mm -hmm. een topsportcarrière en de theoretische kennis. Uh, maar ja, het was weer, zeg maar, dan weer ja, veel van huis. En uh, weer een beetje het zwerversbestaan. En dat had ik zo'n 15 jaar al gehad. En ik vond het ook leuk om toch wat met mijn studie nog te doen. En ook maatschappelijk, ja, of maatschappelijk wat op te bouwen. Ja. En hebben ze bij de sportschool iets aan het feit dat u topsporter bent geweest... als het gaat om een soort mentaliteit? Ja, dat, dat, dat absoluut wel. En uh, uh, ja, Klanten vinden het leuk natuurlijk. Je praat heel veel met mensen, met name de iets oudere garden. Ja, die vinden het hartstikke leuk om even nu, helemaal nu... Hè, allemaal over het straat te praten. En hoe ging dat nou? En hoe zit dat nou? En, uh, dus dat, dat vind ik heel, heel erg leuk... En, we hebben ook een heel groot uh, ja, freeweight-stuk. Dus dat zijn de losse gewichten. Daar zijn de, de zware jongens aan het trainen. En ik weet nog wel dat ik daar in het begin liep... en dat die jongens me allemaal zo'n beetje aankeken. Van, nou, moet die vrouw hier nou? Hè. Dus toen heb ik een keertje laten vallen van dat ik... Uh, dat, ja, sommigen kenden mij niet uit de schaatsperiode. Of dat hebben de, een van de instructeurs eens een keer laten vallen van... Uh, dat ik uh, met zeg maar squatten... dat is uh, met een gewicht en een stang op je nek... Uh, 150 kilo uh, op mijn nek had... En, nou, toen ik daarna beneden kwam in het krachthok, uh, zag ik wel wat jongens zo kijken. Van hé, hey, dan, dan kijken ze toch even anders uh, naar je. Dat je niet ja, degene bent die alleen maar daar een beetje rondloopt... maar Dat je ook wel uh, uh, redelijk zwaar zelf getraind bent. Ja. Ook. Nou, is het, las ik, die sportschool is open 24 uur ja, per ja. dag, 7 dagen per week. Komt er wel eens iemand midden in de nacht trainen? Ja, absoluut. Ja. Wie dan? Uh, ja, het is uh, uh, zeg maar s'avonds om, om rond 11 uur. dan komen de mensen van de restaurants en dergelijke en hotels. Uh, na twaalf komen de taxichauffeurs. En zo gaat het eigenlijk... En om drie uur s'nachts? Ja, dan, dan zijn het mensen die wisseldienst hebben. En die komen gewoon midden in de nacht te zetten ja, lekker trainen? Ja, absoluut. Ja, dat is, uh, het is voor ons. En we merken dat klanten het heel fijn vinden in ieder geval. God. Dus dat ze altijd terecht kunnen nou, bij Fascinerend. Ja. Heel hartelijk dank. En uh, morgen, ik neem aan dat u klaar zit hè, voor ja, de dames. hartstikke. Ja, ik ben weer helemaal vol spanning. Dus, uh, heel leuk. erg spannend. Um, Christina Aftink, dank voor uw komst. Graag gedaan. En uh, dit was hem. De uitzending van Twee Dingen van deze woensdagavond. De 12e Februari, ja, zo is het. En morgen, half negen, zijn we er weer met uh, twee dingen. Uh, heel graag tot dan en nog een uh, fijne avond. Straks na het nieuws van negen uur... gaat u luisteren naar de VPRO met Dick Delhaas. Rick Delhaas. Dag. Twee dingen. Een programma van Max. Een rusteloze globetrotter zoekt lieve huismus die op zoek is naar een rusteloze globetrotter. e-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durft u het ook aan? Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.